Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal coronapatiënten daalt, maar in de ziekenhuizen wordt het drukker. En dat aantal patiënten zal voorlopig blijven stijgen, schuipers van de ziekenhuizen. Maar het donkerste scenario, kiezen welke patiënt wel of niet wordt opgenomen op de intensive care, dat is nog niet aan de orde. We zitten nu niet in code zwart. En ja, de verwachting is ook voor de komende week dat we daar niet terechtkomen. Deze aantallen covid-patiënten worden op dit moment met veel Kunst en vliegwerk en verplaatsing en verdeling geaccommodeerd. Die krijgen een plek. Maar dat betekent dat er voor sommige andere patiënten... geen plek is op een IC. Want covid-patiënten liggen gemiddeld 17 dagen op de IC. Bij andere patiënten is dat vaak maar één of twee dagen. Volgens Kuipers neemt één covid-patiënt dus de plek in... van tien of meer andere mensen. De versoepelingen die vorige week zijn aangekondigd, gaan door. Vanmorgen was er een laatste overleg van de betrokken ministers. En die vinden het niet nodig om de plannen weer om te gooien... zeggen Bronnen tegen onze Haagse collega's. Het betekent dus dat terrassen open gaan... en de avondklok wordt afgeschaft. De Europese Commissie... ...sleept vaccinmaker AstraZeneca voor de rechter, omdat hij zich niet aan de contracten zou hebben gehouden. Daar is de fabrikant het zelf niet mee eens, zegt correspondent Sander van Hoorn. Want, zeggen zij, we hebben gehandeld uh, volgens het contract, namelijk we hebben ons best gedaan. En dat was wat we hebben afgesproken. Nou ja, de Europese Commissie zegt dus, je hebt helemaal niet je best gedaan. Want er zou nog steeds geen goed plan klaar liggen om ervoor te zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Feyenoord moet het voorlopig zonder Steven Berghuis doen. De ging gisteren hard in tijdens de wedstrijd tegen Vitesse. Wat is dit dan, Berghuis? Dit is direct rood voor Steven Berghuis. Hoe is het mogelijk dat hem dit toch weer overkomt? Maar direct rood dus. Hij is sowieso twee wedstrijden geschorst en mag niet meedoen tegen ADO tegen Ajax.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 Dit was uh, een van de eerste singles uh, die ik uh, aanschafte hier in uh, Zandvoort... bij Radio Peters uh, in de Altstraat. De single van uh, David Bowie en This Is Not America. Het begin van uur drie alweer van SOS Zandvoort op zaterdag. Helemaal live vanaf uh, de Tolweg 10a naast de vaccinatielocatie. Uh, Jij bent net uh, buiten geweest. Wordt er uh, vandaag ook nog uh, geprikt Ja, wordt gewoon geprikt. Ja, ja dat hoor. gaat gewoon door dat uiteraard. Ja. En uh, waarschijnlijk uh, vandaag weer tot een uurtje of vijf... dat je daar uh, welkom bent voor een uh, vaccinatie met uh, uh, Pfizer. Ja, dat wordt daar uh, gevaccineerd. Wat is het, uh, het programma voor het derde uur? Uh, goed, over een tweetal platen duiken we de pits in... en dan gaan we naar Pit Report. We kijken met, samen met George Russell nog even terug... naar de vorige uh, Grand Prix in Bahrein met de aanrijding die hij had met Valtteri Bottas. en In eerste instantie gaf George Russell... Valt Ribottas de schuld van een en ander, maar hij is daar toch op teruggekomen. Dat, uh, dat een van de onderdelen tijdens Pit Report tegen de klok van kwart over vier. Nou, dan hebben we half vijf het dier van de week. Nou, uh, die gaat niet door. Nee. Bij gebrek aan... Uh, aan, uh, aan dieren. <laughs> aan dieren. Want de afgelopen weken hadden we toch regelmatig... We hadden Diesel als dier van de week. We hadden Amy als dier van de week. En ook Bliksem hadden we als dier van de week... Uh, maar de, al deze drie die er nog zaten, zijn inmiddels uh, ondergebracht en hebben een thuis gevonden. Dus het, uh, dit is voor het eerst in 20 jaar dat ik uh, dit meemaak: dat uh, het dierenhuis leeg is. Positief nieuws, maar het heeft toch ook uh, alles te maken met uh, corona natuurlijk. En dat ja. mensen thuis zijn en denken van nou, huisdier erbij is best wel gezellig. Maar ja, maar... straks als uh, de wereld weer doordraait. Ja. Maar goed, ja, dan komen ze wel weer binnen, denk ik. Maar dat vrees ik. ik uh, ja. Maar in ieder geval, dit heb ik in twintig jaar uh, dat ik hier bij die radio zit nog nooit meegemaakt. Geen dieren in het dierenthuis. Maar ja, mag altijd even op de website kijken. www.dierenthuiskennenmaland.nl Om mijn bericht te verifiëren. Maar niet getreurd, daardoor kan ik mijn uh, zoals Live, de Zandvoort op zaterdag live uh, uitvoering van een artiest dan wel groep, uh, kan ik uh, de lange versie uh, uh, pakken. Ja, en... de 12 inch uh, van, de, van de live versie. Ja, jij noemt dat, Toen bestond dat hele, hele verschijt van 12 inch nog niet... van hetgeen wat jij straks gaat horen. Dus een uitgebreide ZOS Live, live registratie van in dit geval een groep... en dan hebben we de, de lange versie. Gedicht van de week. Nou Rob, er liggen weer een aantal uh, uh, ter viatering. Uh, en dan mag jij er eens één een uitzoeken. Dus ik zou zeggen, veel plezier met het uitzoeken daarvan. Dankjewel. Goed, uh, Pit Report. Uh, een extra lange ZOS live. Geen dier van de week. Maar uiteraard wel een gedicht van de week. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Dankjewel, Bertjan. Weer een gezellig uur op de Zandvoortse Radio. Kijken doe je via wwwzfm livenl zfm livenl -live Wij zijn er tot aan. Entertainment for you, vijf uur. En dan is het weer fred-tijd. En hier is Panda Ballet en Gold. Thank you for coming home, sorry that the chairs are all worn, I left them here, I could have sworn, these are my salad days, maybe I need to just another play for today, oh kent het ook, uh, Albert-Jan, dat gevoel heb je in één keer een plaat in je hoofd en dan denk je welke is dat ook alweer en wie zingt dat ook alweer en hoe kom ik er ook alweer aan ja. <laughs> dat soort uh, enge dingen allemaal en uh, ja de volgende plaat daar is het op uh, van toepassing hè, geloof ik. Zeker weten. Wat? What wat gaan we draaien? Oh ja, ik hoor al wat. Dire Trains. We're going on a holiday now to take a pillar, small shelly go. So weak. We're Ziek hoor, is echt een hele goede platen die je uitgekozen hebt. Ja. De Dive en Twisted by the Pool. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, ik weet wel wat goede oh. platen zijn die Albert Young. Ik ben er helemaal stil van. Ja, ja ongelooflijk. De Pit Report, hoe is het daarmee? George Russell heeft alsnog zijn excuses aan Valtteri Bottas aangeboden... voor de zware crash bij de Grand Prix van Emilia Romagna... Van uh, ...afgelopen zondag, uh, voor een week. Uh, het uh, was uh, geen dag om trots op te zijn, gaf de 23-jarige Brit toe. Nu ik de tijd heb genomen om terug te kijken op wat er gebeurde... ...weet ik dat de hele situatie beter had moeten afhandelen, vervolgde hij. De gemoederen lopen soms wel hoog op... ...en ik had mijn emoties zondag niet in con onder controle. Daarvoor bied ik mijn verontschuldigingen aan aan Valtteri, mijn team... en iedereen die zich met actie door mijn actie benadeeld heeft gevoeld. Zo ben ik niet en ik verwacht meer van mezelf... omdat ik weet dat anderen ook meer van mij verwachten. Bottas en Russell gaven elkaar na afloop de schuld van de aanrijding. De Brit had meer snelheid en probeerde de Vint buitenom in te halen... maar juist op de plek waar een kleine knik in de baan zit... raken bolides elkaar. Het leidde tot een zware crash, veel brokstukken op de baan... en zelfs een tijdelijk stilgelegde race... Russell stapte als eerste uit zijn zwaar beschaafde racewagen en ging verhaal halen bij Bottas, die de boze tik van Russell op zijn helm beantwoordde met een opgestoken middelvinger. Dus ook dat akkefietje is uit de wereld. Formule 1-team Mercedes werkt aan een snellere pitstop. Het team van wereldkampioen Lewis Hamilton heeft ingezien dat het tijd verliest op Red Bull bij het wisselen van de banden tijdens de Grand Prix.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 En, deze, en onze uitrusting om de pitstop sneller te laten verlopen. Al dus Gek genoeg maakte mercedes de Koer valt in de Bottas tijdens de race op Imola e de snelste pitstop van allemaal, namelijk 2,24 seconden. Het was echter voor de eerst in 42 races dat Mercedes een snelle pitstop maakte. Red Bull heeft wat dat betreft een veel betere reputatie. De rentstal van Max Verstappen heeft verreweg de beste bandenwisselaars...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 Het Saillant detail is dat, uh, dat Ben uh, sinds 2001 al werkt bij het motor motorenteam van concurrent Mercedes. Sinds september 2017 is hij in Bricksworth Heat of Merchant me Mechanical Engineering. Hij zal in de nabije toekomst dus verhuizen van, naar Milton kies, waar de fabriek van Red Bull staat. Als technisch directeur zal Hodgson leiding geven aan het team... Dat zich bemoe, be, die, die en zich bemoeien met het ontwikkelen van de Red Bull motor... richting de invoering van de nieuwe motoren in de sport 2025. Na de start van het seizoen 2022... wordt de ontwikkeling van de krachtbronnen in de Formule 1 bevroren. Red Bull laat nu dus ook weten dat het een eigen motor wil ontwikkelen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 Even snel even een blik op de stand van uh, het wereldkampioenschap. Nou, uh, Lewis Hamilton dankzij zijn snelste ronde uh, in de vorige Formule 1 race... met een totaal van 44 punten. Gevolgd door Max Verstappen met 43. En London Norris op 27. Op 4 Charles Leclerc met 20. 5 Valtteri Bottas met 16. En Sergio Perez, de teamgenoot van Max... vinden we terug op een achtste plek met 10 punten. De volgende race zoals gezegd op 2 mei en dan wel de Grand Prix van Portugal en die begint om 4 uur s middags. Een hele goede plaat van de uh, Dyer Straits uh, gedraaid. Dus nou, dan kom ik aan met uh, Britney Spears en Hit Me Baby One More Time. Een uh, lekkere single na uiteraard uh, de uitgebreide Pits reports. Straks, zoals uh, live, maar eerst nog een lekkere gouden ouwe. Op ZFM wordt iedere gouden ouwe platina. Deze ken je waarschijnlijk nog wel. En dan denk je van, oh ja, wie ziet dat ook alweer? Maar het is wel leuk hoor, om uh, weer eens terug te horen op de radio. Ik inderdaad een uh, graadje of uh, 25 en dan dit soort muziek horen. Stan Ridway hoor, En Calling Out of Carol. Niet dat het 25 graden is, hè. nu is uh, al voort. Laten we daar geen misverstanden over krijgen. Nee, dat uh, duurt nog eventjes, uh, ben ik uh, bang voor. Kaya, ken je allemaal nog wel? Nou, twee uh, bandleden hebben samen The President opgestart. En you're gonna like it, was niet. Wat een uh, lekkere plaat uit de uh, jaren 80. Yo, the the President and You're Gonna Like It. Nou, wij vonden het ook wel een leuke plaats, toch? Zeker weten. Zeker weten. Nou, ben je klaar voor je Zos Live? Ja, ik wel. Ja, nou, uh, Oké, okay, ik ben mag, heel benieuwd. Mag, ja, mag ver, ik al? Vertel. Goed. Uh, 1977. Ja. Uh, jeetje. Uh, ze staan al in de Zos Live-lijst bij ons uh, op Spotify. Maar dit nummer nog niet. En de lange versie duurt 7 minuut 21. Dus we gaan even rustig ademhalen. En we gaan ons voorstellen dat het een zondagmorgen is dat je wakker wordt... en dat je naar buiten kijkt en naar de wereld. Of het dauw is, of de zon schijnt, of de zee ziet. Maar in ieder geval heel relaxte zondagmorgenmuziek. Luister en geniet van de live-uitvoering van de Commodores met Easy. I want you all to sit back right now for just a moment and trip along with me. And I want you all to imagine right now that it's early one Sunday morning. I'm Als je dit uh, morgenochtend uh, eerst doet en daarna Jess gaat luisteren, Albert-Jan. Ja. Bij uh, CFM en uiteraard uh, zondagmiddag Zandvoort op zondag. Nou, dan zit je zondag wel helemaal uh, gebeiteld uh, morgen. De Sunday Morning, jorde easy inderdaad uh, de single van de uh, Commodores. Uh, waar zongen ze live? Waar? Goede vraag. Uh, uh, zoeken we op. Zoeken we op. <laughs> Maar het meest bekende nummer is natuurlijk Brickhouse. Ja, ja, en Dat ja. soort nummers. Maar uh, Easy, nee, een geweldig mooi nummer. In ieder geval uh, 1977. Van de week was het uh, in het nieuws Boudewijn de Groot. Ja? Hij woont in Heemstede, hier vlakbij. En hij is uh, in zijn hele leven ongeveer 30 keer verhuisd, Boudewijn de Groot. En ik uh, geloof drie of vier keer is hij uh, van Heemstede af geweest en Amsterdam geweest... En Eigenlijk heeft hij de hele wereld zo'n beetje gezien. Maar hij woont weer in Heemstede en afgelopen week kwam in het nieuws dat hij stopt met optreden. Hij stopt, stopt nog niet met maken van muziek, maar wel met optreden. Want dat deed hij nog met Josh Koijman. En je weet, dat is, die zit in de Golden Earring en heeft ALS, dus die kan niet meer optreden. En Henny Vrienden eh, samen de, de vreemde kostgangers, zo heette uh, die groep uh, van ze. En ze willen in 2022 nog optreden, maar helaas door de ziekte van Sjors uh, gaat dat uh, niet meer door. En dat betekent ook dat uh, Badewijn uh, stopte uh, met uh, optreden. Maar een aantal jaren geleden heeft hij nog wel een uh, mooi optreden gedaan. En het zou waarschijnlijk wel eens uh, zoiets als uh, de vrienden van Oomstel uh, geweest kunnen zijn, maar dan uh, in uh, België. We hebben het over uh, uh, een optreden met uh, Boudewijn de Groot en Frank Boeien. Samen deden ze het nummer Avond. Nou, vlak voor het gedicht gaan we die nog even draaien. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichter doet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 en alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof Ik geloof, ik geloof in jou en mij En als je voor ons opstaat, ben ik bij je En misschien heb ik al tegenzet wow. En als de zon schijnt buiten, gaan we lopen door de duinen en als het regent, gaan we terug hebben Urenlang zou wakker worden, zwevend door de tijd Ik zie het licht door de gordijnen en ik weet Onze uh, regiogenoot Boudewijn de Groot. Nee, hey, dat treint ook nog. Op. 76 jaar is hij en hij heeft uh, besloten niet meer te op te treden. En dat komt met name doordat inderdaad Jos uh, Kuiman waar hij uh, samen mee zit in de Vreemde Kostgangers. En, en die vriend uh, dat hij uh, ziek is, hij heeft uh, ALS, zoals je waarschijnlijk wel weet. Dus vandaag geen optredens. Dit was uh, zijn grootste nummer 1 uit de top 2000. Avond. En dan live in Antwerpen met Frank Boeien samen. We gaan het gedicht doen. Het is kwart voor vijf geweest. Het gedicht is vandaag heel mooi. Het is een mooi verhaal. Een belle histoire. C'est een bon roman. C'est une belle histoire. C'est un bon roman. une, une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui. Là-haut, vers le brouillard. Elle décédente. Dan de midi, dan de midi. Wat een mooi moment, een ademloos gesprek, met alleen maar vlinders om ons heen. Ik weet niet hoe je het doet, ik weet wel wie je bent. En ik voel me even niet alleen, niet alleen. Wat een goed gevoel, die speling van het lot, het geluk dat ik heb gevonden. Na veel jaren tot ons verheven Het had toch een doel, mijn dag kan niet kapot Door de lach die ik heb gekregen En dit moment ben je telkens deel van mij Wat een mooi verhaal Zet une belle histoire En het licht, het licht besloten in je lach Il rentre chez lui La haut dans le brouillard het begin van duizend, duizend en één nacht. En wat ben ik blij dat ik je zo graag zie. Je hebt de kleur aan mijn dag gegeven. C'est fini le jour de chance. Il respire alors leur chemin. En daar, daar is het niet bij gebleven. En iets anders, dat wensen we ook niet. Een verhaal in een taal. Die de ziel direct verslaat. Waar het hart van open gaat... En het bloed... Het bloed weer stromen laat. Elk moment niet alleen... zit een belle histoire. Door de speling van het lot... Een moordeloos gedicht. Nee, de dag kan niet meer kapot. En zeg me... Dat het nooit meer stopt. Wat een mooi moment. Een ademloos gesprek. En onze liefde... Onze liefde kan nooit meer stuk. C'est un bon roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentre, il les louis. Aujourd'hui. Wat een mooi verhaal, het gedicht van de dag. Je hoorde een belle histoire... En dat brengt ons ook bij al de liefste uit Zandvoort... tezamen met Paul de Leeuw. Hier is inderdaad een belle histoire, oftewel een mooi verhaal.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 Dit heb finie le jour de chance. Hier op riatal op, chaka, l'oeufsje, En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. uit Zandpoort, samen met Paul de Leeuw. En wat een mooi verhaal uit het gedicht van de dag. Weliswaar. Inderdaad, een hele mooie, mooie single. En mooi gedicht was het ook, Albert-Jan. Dank je, dank je. Hebt je hebt de talen wel onder controle, hè? Talenknobbel, hè? Ja, niet te geloven. <laughs> Zie je het ook op zo'n zitten? De talenknobbel... Uh... Ja, ik, ik viel een stijl ja. Ja, ja Het was niet Met normaal. Hè. Ik zag je ook uh, in één keer uh, rennen door de studio of zo. Van, je werd helemaal gek, volgens mij. Ja, ja, ja, ja, ik... ja. En heb je mijn Gronings nog niet hoor. Nee. Oké, okay, nou, je bent er weer. Goedemiddag Fred. Ja, goedemiddag. Hoi, goed dat je er bent. Ja, we zijn moet, uh, je moet aan het werk hè, zo meteen. Ja, nou ja, werk, werk, werk, werk, werk. Ja, ja, ik, ik, ik noem het geen werk, maar nee. laat ik het zo. <laughs> ja, ik weet niet hoe jij het ziet erop. Maar... Nee, nee, ik zie het helemaal niet zo. Hij zit het al jaar 31 <laughs> jaar als werk. Oké, oké, oké. Nou, je gaat uh, hobbyën zo meteen ja, uh, na uur. Ja, we ja, ja, gaan even op. <laughs> nou, ga, even, even een beetje plaatjes draaien en zo. Ja, ja dat kan bij CFM. Dus nee, zeg het maar. Wat ga je doen vanmiddag? Eventjes wat mensen bellen natuurlijk. Uh, waaronder uh, Peter Beens gaan we hey. bellen om, uh, om kwart voor zes en uh, de Crazy Accordeons uh, na de eerste etappe zijn die hier in de studio geweest ja klopt ja en uh, ja we hadden nog eens afgesproken dat ze hier live zouden gaan spelen uh, met uh, met de accordeons dus dat gaat dan gebeuren maar uh, ja Vanwege de corona was het uh, natuurlijk een beetje uitgelopen, verlengd. Uh, hoe het uh, uit, Ach, moet ja. We Wel ja. <laughs> dus ja, dat uh, hoop ik uh, toch wel binnenkort weer uh, te kunnen doen hier nog. Oké. Okay. En dat uh, waren momenteel eventjes uh, bij de mensen. Maar, Want, maar, daar, ik, ik, maar je hebt ze wel in de, in de uitzending, telefonisch. Ja, ja, ja, Ik heb ze nu in het, uh, telefonisch in de uitzending en uh, ja, mensen kunnen gewoon lekker blijven luisteren. Plaatje aan vragen kan ook, en, ook en, nog. Oh ja, plaatje aanvragen. Ja, natuurlijk. Dat kan ook nog Iets mediciëren. met uh, ZFM-artiesten of iets uh, dergelijks. Ja, nou ja, inderdaad. Ja. Dat bedoel ik. En meekijken kan ook natuurlijk. zfm-live.nl En wat komt Peter Beense? Wat heeft hij nieuws? Heeft die ja, plaat, die heeft of... een, uh, een nieuwe single uitgebracht. Uh, ja, best een, uh, een, een, een tearjerker, zeg maar. Een tranen trekken. Ja, ja, Schrijf even mee voor het gedicht. Uh, <laughs> <laughs> het is in ieder geval getiteld is er dan niets meer. Ja, kijk, dat, dat kijk, is dat er. Is er dan dat, niets dat, meer? Ja. Nou, je kan horen hem alweer aankomen, al Ja, ja. <laughs> ja en, de, en de Crazy Accordeons uh, nieuwe single. Uh, ja, die heet gewoon uh, hoe toepasselijk ook mijn accordeon. Ja, ja dat, dat is duidelijke uh, duidelijke uh, duidelijk taal. Ja. Dus uh, nee, dat uh, dat gaan we allemaal doen en uh, ja, ik had uh, eigenlijk nog eentje, maar. Uh, ja, daar heb ik nog geen informatie van mogen ontvangen, dus nou, wie weet. Wat in het vat zit, verzuurt niet. Zo Heel veel plezier ja. zometeen. Ja. veel plezier. Wij gaan hey, zeker dankjewel. luisteren en uh, zie je sowieso volgende week weer. Wij zijn er uh, morgen weer, maar eerst hebben we morgenochtend ook nog jazz, hè, geloof ik. Een speciale uitzending weer. Ja. Onze, onze collega Jaap uh, Funnekotter, van 10 tot 12, ze opgepast, want ditmaal heeft hij in de uitzending twee thema's. De eerste is lente, oftewel spring. En een grote verschijnheid aan uh, vocalisten en instrumentalisten. Natuurlijk ook Stem Gets. En waaronder natuurlijk Stem Gets. Astrid Gilberto Lex Jaspers. Die komt trouwens uit Groningen. Gary Mulligan, Rita Reis. En in het tweede uur koos Jaap voor Om Louis van Dijk, die voor jaar overleed, uh, extra te gedenken. Dus morgen tussen 10 en 12 Een speciale uitzending van ZFM Jazz. Met presentatie Jaap Vunnekotter. En wij zijn er morgen weer tussen 2 en 5 Met uh, uiteraard heel veel voetbal. En PSV Groningen. Ja, dat is, uh, dat is vandaag.